Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Amerika en het Verenigd Koninkrijk hebben gisteren luchtaanvallen uitgevoerd in Jemen. Het Britse ministerie van Defensie maakte vannacht bekend... dat daarbij militaire doelwitten van de Houthi-rebellen zijn gebombardeerd. Zo zijn er gebouwen vernietigd waarvoor ons de Britten drones worden gemaakt... die de Houthis inzetten om schepen aan te vallen in de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij het bombardement maar volgens het Britse ministerie was er bij de aanvallen... een minimaal risico voor burgers. De Palestijnse hulpverlener die als enige een beschieting... van een ambulanceconvoi had overleefd in Gaza... is vrijgelaten door het Israëlische leger. Vijftien hulpverleners van het convooi werden eind maart... door Israëlische militairen doodgeschoten. Ze zeggen dat ze dachten dat ze militanten beschoten. Het leger erkent wel dat er fouten zijn gemaakt... maar houdt vol dat het niet duidelijk was dat het om een hulpconvooi ging... Het is onduidelijk waarom de hulpverlener die het overleefde nu is vrijgelaten. Het leger heeft ook niet gezegd waar hij werd vastgehouden of waar hij van werd verdacht. De Canadese liberalen hebben bij de federale verkiezingen geen absolute meerderheid gehaald. Volgens de definitieve uitslag staat de partij van premier Carney op 169 zetels en dat zijn er drie te weinig. De liberalen moeten voor hun beleid nu steun zoeken bij andere partijen zoals de sociaaldemocraten. In het noorden van Italië wordt een Nederlander van 31 vermist. Hulpdiensten hebben gisteren naar hem gezocht, maar dat leverde niets op. Zijn vrouw had alarm geslagen toen hij maandag niet meer terugkeerde na een bergwandeling. Bij de zoektocht zijn ook helikopters en drones ingezet. Vandaag gaat de zoektocht bij daglicht weer verder. Het weer, overweg het helder. In het noordoosten ontstaat wat nevel en mist bij 5 tot 10 graden. Overdag veel zon op de wadden wordt het 20 graden, in het middenland 23 tot 26 graden.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 I'm mm -hmm. Do you remember back in the spring?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 With me So goodbye week.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 I'm feel so Grandma When...